Uur. Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Booking.com ontslaat wereldwijd een kwart van het personeel. Het zou gaan om vier à vijfduizend banen. Het bedrijf zegt dat de reorganisatie het gevolg is van de coronacrisis. Booking zegt dat net als veel andere re reorganisaties... er veel problemen zijn door de pandemie. Het is onduidelijk hoeveel ontslagen in Nederland vallen. De actiegroep Viruswaanzin heeft zijn naam veranderd in viruswaarheid. De groep spreekt van een nieuwe fase in de activiteiten. De afgelopen maanden protesteerde en procedeerde Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid. Nu zegt de groep zich in te zetten voor het behoud van een democratische rechtsstaat. De politie in Gelderland denkt dat er een verband is tussen een woningbrand in Huissen en een motorongeluk bij Elst. Het huis waar de brand was zou bewoond worden door de man die vanmorgen met zijn motor een tankstation bij Elst binnenreed. De man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vijf Rotterdamse agenten die racistische whatsappjes stuurden hoeven niet voor de rechter te komen. Volgens het OM zijn sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend voor politiefunctionarissen. Er ontstond ophef over hun taalgebruik. Volgens het OM appten ze in een besloten groep en is dat niet strafbaar? De Rotterdamse politie doet nog wel intern onderzoek. De vroegere Spaanse koning Juan Carlos zit in het Caribisch gebied, meldt een Spaanse krant. Hij zou met de auto naar Portugal zijn gereden en van daaruit naar de Dominicaanse Republiek zijn gevlogen. De komende weken zou hij willen bekijken waar hij zich definitief gaat vestigen. Juan Carlos maakte gisteren bekend dat hij uit Spanje vertrekt. Hij is verwikkeld in een aantal schandalen. Het weer vrij zonnig en vooral in het oosten stapelwolken. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Laat je niet misleiden, vooral niet rond het spoor. Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuig. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort Zandvoort. Zom, Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Luisteraars, een hele goede middag. We zijn hier uh, vandaag weer bij Lunchroom. En het is vandaag uh, dinsdag. En dinsdag dat houdt dan weer in dat onze gezellige Lucie tegenover ons zit. Ja, goedemiddag. Goedemiddag luisteraars allemaal, ook namens Lucie. En daar zijn we heel blij mee. We hebben een studiogast vanmiddag. En dat is namelijk onze wethouder Ellen Vrij de Haas. Onze VVD-wethouder. Uh, sinds kort van uh, onder andere mobiliteit, parkeerbeleid en uitvoering... als mede de openbare ruimte. Uh, zeg ik het goed, Elder? Dat klopt. We hebben ik, het, uh, afgesproken met elkaar te tutoriëren. Dat maakt het misschien wat makkelijker en gezelliger... en meer open in het gesprek. Ja, okay. ook dat klopt. Uh, er vallen een aantal zaken onder haar verantwoordelijkheid... maar wij hebben haar vraag uitgenodigd... om hopelijk wat, um, ja, wat, wat, wat, wat duidelijkheid te krijgen... en antwoorden op een aantal onderwerpen. Zo niet te zeggen problemen... die een groot deel van onze inwoners momenteel ondervinden... maar ook zaken die in ieder aangaat die zon wordt bezoekt... Uh, we gaan er zometeen meteen uitgebreid op terugkomen. We beginnen even met de muziekje en dan uh, gaan we zo meteen uh, gezellig in gesprek met onze de Elwet, de wethouder. gezegd. Onze wethouder Ellen vrij. Ellen nogmaals welkom in de studio bij ons. Hartelijk dank. Uh, we hebben je gevraagd en we zijn het ook heel leuk dat je bent uh, langsgekomen om een beetje te proberen toelichting te geven over de, de dingen die een beetje leven. Uh, ik zal de vraag een beetje samenstellen. Op social media wordt momenteel heel veel geklaagd over de onmogelijkheid voor veel bewijkbewoners om in ieder geval een, een eigen wijk te kunnen parkeren. Ben je op de hoogte van de onvrede van deze groep bewoners? Ja, dat, uh, dat, uh, ik uh, krijg veel mails überhaupt. Maar zeker sinds ik dit een portefeuille heb... Uh, gaan ook veel van de berichten die, die ik ontvang over uh, het parkeren. Dus dat is, uh, dat is zeker bekend. En, en ook uh, de laatste week is het natuurlijk ook drukker uh, in Zandvoort. Er zijn veel toeristen in het dorp die overigens ook welkom zijn. Maar daarmee uh, neemt de parkeerdruk in sommige wijken echt uh, toe... En misschien is het nog wel even aardig om um, uh, te vertellen uh, wat breder over mijn uh, portefeuille. Ik ben nu ruim twee jaar wethouder en um, had voorheen de portefeuille toerisme, economie, uh, ruimtelijke ordening. En nu heb ik daar ook uh, inderdaad parkeren, uh, mobiliteit en de openbare ruimte bij gekregen. Dus dat is een enorm mooie uitdaging... Um, uh, waar uh, nou, nog veel ruimte... voor verbetering is, om het zomaar te zeggen. Je rolt dus eigenlijk meren, in, in, je rolt in de problemen. Meren, meren, eigenlijk. Onder meer. <laughs> ja, maar het is wel... Ja, problemen ja, die zijn er ook... om opgelost te worden, om het zomaar uh, dat, uh, te zeggen. Dat vinden zeggen. wij ook, ja. En als je terugkijkt naar het uh, parkeren... ik heb in de periode van 2010... tot 2014 ook in de gemeenteraad... Uh, gezeten. Nou ja, toen... Er zijn eigenlijk al de eerste stappen gezet met een nieuw uh, parkeerbeleid. Uh, maar de laatste jaren is, ja, is dat uh, Beetje niet afgetrapt. verder uh, tot uitvoering uh, gekomen. Uh, wat tot gevolg heeft dat nu in bepaalde wijken de druk uh, enorm oploopt. Maar realiseren jullie dan uh, waar die problematiek door kan ontstaan? Is het niet door onduidelijkheid? Is het niet door de handhaving? Ja, punt apart. Uh, als ik even een voorbeeld geef. Ja. Er zijn wijken die hebben twee systemen qua parkeren. Uh, de Admiralenbuurt, onder andere. Mm -hmm. Als je daar uh, in de Admiralenbuurt wil parkeren, heb je een meter. Dan kopen de mensen een kaartje. Maar dan ga je om de hoek, dan hebben de mensen een vergunning. Dan maak ik dagelijks mee, ik woon zelf in die buurt... dat de mensen die kopen hoek een kaartje... je zet hem neer in een bewonersgebied waar mensen een vergunning hebben. De mensen gaan lekker aan het strand, want die zijn ze nergens van bewust. Die borden die dat aan moeten geven... zijn hele kleine bordjes in het Nederlands. We, hebben heel, we zijn een badplaats, we hebben veel toeristen. Het is onduidelijk voor die mensen. Hoe frustrerend is het dan als je denkt... van ik heb betaald en je komt terug... en er zit toch een bekeuring op... omdat je in een verboden gebied voor jou op dat moment staat. Het is niet, toerist, het is niet toeristvriendelijk sowieso. Dat ben ik met je eens. En bovendien is het ook wel zo... dat, dat ja, hoe, hoe eenvoudiger de regels zijn... en hoe beter het is aangegeven hoe makkelijker het ook is om het na te leven. Dat dus, is waar. dus dat, uh, dat dit, uh, ja, dit, dit is een, een situatie die uh, ongelukkig is. We hebben uh, een aantal jaar geleden... is er al een rekenkamerrapport ook uh, verschenen... over uh, het parkeerbeleid in Zandvoort. En daar zitten eigenlijk al een aantal aanknopingspunten in. Uh, en die aanknopingspunten die zijn ook onderschreven. Maar dat rekenkamerrapport zegt eigenlijk ook... zorg dat er één regime is voor Zandvoort. En dat heeft er ook mee te maken dat Zandvoort ook weer niet zo groot is. Dus je ziet ook dat, dat uh, mensen in wijken parkeren... en met liefde uh, vervolgens uh, een, een, ja, naar het strand lopen. Dat nemen ze als het ware op de koop toe. Dus het is niet, de afstand is geen belemmering... Um, om je auto in uh, Nieuw-Noord uh, te zetten als je een dagje naar het strand gaat. Mag ik daar even invallen? Hè? Het is nu wel zo. Uh, Zandvoort is zeg maar, uh, in de zomerperiode drie zo groot als winters. Het houdt dus in dat Het, het, het, het probleem ligt natuurlijk vooral in de toeristenbezoeken. Want dan gaan de, de, de misverstanden ontstaan qua parkeren. Kijk, Swinters is het, natuurlijk moet het ook duidelijk zijn, maar zoals Zomers geeft het veel meer problemen dan dan Swinters het parkeren. Ja. Dus eigenlijk moet je ja, iets, iets met misschien seizoengebonden gaan doen. Nou, het klopt inderdaad. De, wij zijn toch een gemeente van maar, en Vloed, zeg ik en dat zie je En dat zie je overal. En dat zie je ook inderdaad in de, in de aantallen mensen die aanwezig zijn in Zandvoort. Uh, nu deze zomer is, is ook een voorbeeld van dat het echt heel erg druk is uh, in Zandvoort. Uh -huh. Veel mensen gaan niet uh, richting buitenland, maar wel uh, naar onze stranden. Uh, ze zijn ook welkom, maar er zijn inderdaad heel veel bezoekers. Ja, dat hebben we en afgelopen je... vrijdag gemerkt. Ja, en wat je ziet is, uh, is uh, dat, um, dat mensen niet... Um, ja, waar je uh, gratis kunt parkeren, dat blijkt toch een enorme aantrekking. Dat te doet iedereen, dat is in heel Nederland. Ja, terwijl we op, op parkeerterrein De Zuid uh, hebben we een prachtig parkeerterrein. Uh, wat ook niet de hoofdprijs kost. Maar het is wel de bedoeling eigenlijk, althans zo zie ik dat, om verblijfstoeristen daar toch uh, te laten parkeren. Oké, okay, maar dat is een tip van mijn kant, En dat heb ik al meerdere malen ook, ook geopperd richting de gemeente. Maak borden in andere talen. Want een Fransman snapt absoluut niet dat het alleen bewonersparkeren is. Ze snappen het niet. En dan zien ze dat toevallig iemand anders een fout neerzet. En je weet het dat mensen volgen elkaar. Iedereen gaat hem neerzetten. En dan krijgen we de problematiek van de bewoners. Die komen terug van hun werk of van de boodschappen doen. Die kunnen hun auto niet kwijt. Alleen omdat de mensen staan door de onduidelijkheid van de bonding... En ik denk dat je daar een hele grote inslag, uh, inhaalslag ja. mee kan maken. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens dat communicatie is, is essentieel. En uh, je hebt nu ook bijvoorbeeld betaalapps... Uh, die, die, uh, ja, die al op een andere manier uh, uh, ook de, de klant als het ware uh, bedienen. Maar uh, mensen moeten de regels wel kunnen begrijpen om ze ook na te kunnen lenen. Ja, en dat ligt hier een mooi dus punt dat voor dat ons is, om uh, uh, ja, dat het zou kunnen. Uh, Lucia had ook een vraag had ik begrepen. Ja, ik heb uh, zeker een vraag... En die, uh, de, uh, uh, dat uh, gaat over uh, mensen maken zich zorgen over het feit dat een flink aantal parkeerplaatsen zullen verdwijnen aan de Zuidboulevard. Nou is daar een alternatieve optie voor om op het parkeerterrein Zuid te gaan sta staan, maar als bewoner wil je toch wel zeker zijn van een plekje dichter bij huis. Wordt hier rekening mee gehouden? Werd er gevraagd door een lezer? Een gezonde vraag. Nu, er zijn al plannen gemaakt voor de herinrichting van de Zuidboulevard. De Boulevard Paulus Lood. En dat is wat we noemen een voorlopig ontwerp. Dus dat is dan in die zin nog wat meer hoog over. En dan klopt het dat op basis van dat ontwerp... dat de parkeerplekken aan de kant van de zee verdwijnen. Juist om meer ruimte te maken voor fietsverkeer in twee richtingen. Want dat mag formeel... Op dit moment niet. En uh, er nog te kunnen lopen ook. Uh, parkeerterrein De Zuid is inderdaad de plek... Uh, uh, waar we de meeste bezoekers kunnen opvangen. En wat je ook ziet, en zeker in, in langs de boulevard Paulus Lood is dat de meeste mensen die daar wonen... ook uh, parkeergelegenheid op eigen terrein hebben. Uh, dus het is met name van belang in die wijk en, en langs de boulevard... om de bezoekers naar de goede plek uh, mm -hmm. te geleiden... en te zorgen dat er... Uh, bij het parkeerterrein De Zuid voldoende parkeerplek is. Uh, want heel veel bewoners uh, die hebben daar in die wijk... Uh, en langs de boulevard parkeerterrein of parkeergelegenheid op eigen terrein. Op eigen terrein. Maar als ze bezoek krijgen of zo... Ja, ik doe, ik doe maar een gooi. Is het een optie om de, het parkeergeleid uh, terrein op Zuid... Op daar, of om daar een grote parkeerplek uh, van te maken... Van, ja, zeg maar een, een, een meer lagen. Ja, in, in theorie zou dat, uh, zou dat natuurlijk kunnen. Uh, maar aan alles hangt ook een prijskaartje. En het is uh, wel de vraag, wat is de meest slimme manier... om uh, uh, uh, uh, ja, de, het parkeerterrein De Zuid optimaal te gebruiken? Want uh, soms zijn, hebben we ook al eens gekeken... Van, nou, als we dat slimmer herinrichten, creëer je al meer mm -hmm. plekken. Uh, want de, die, die inrichting daar is, is, nou ja, is, is ook al wat gedateerd. En soms ja. door een andere routing of de vakken duidelijker aan te geven... heb je alweer meer parkeerplek. Nog niet zo lang geleden is ook het Friedhofplein... Uh, flink een, een onderhoudsbeurt uh, gekregen. Want je merkte daar doordat het wat, wat overwoekerd uh, was... en, en uh, ja, heel veel groen tussen de tegels doorgroeide... dat de mensen... Uh, ja, eigenlijk in een cirkeltje gingen staan... en dat het grootste deel van die parkeerplekken daar niet werd benut. Nu hebben we dat weer duidelijk aangegeven... en merk je ook dat, er, dat die parkeer, het ziet er veel meer uit als een parkeerterrein. Mm -hmm. En je merkt ook dat het veel beter gebruikt wordt. Dus door het slimmer in te richten... creëer je ja. wat dat betreft meer parkeerplek. Ja, ik denk van ja, een parkeergarage op Zuid... zou natuurlijk wel een oplossing zijn... voor de drukte die steeds gaat toenemen. Ook met het oog op de Grand Prix die gaat hopelijk komen... Ja, dat hopen, ja. We, dat ja. hopen we zeker. Dat was een mooi antwoord op jouw vraag, was dit? Ja. Is. Dan gaan ja, nou we even ja. een muziekje doen. Ja, laten we dat maar doen. Speciaal voor Ella? Ja. Oké. Okay. Ja. If everybody had a good across the USA, then everybody be served like California. Yeah. BUSHY BLOND HAIRDOO Ellen waren het, de, de Beach Boys. We gaan uh, verder en ik geloof ja. dat Ellen uh, even een. Nee, nou, Ja, ik, ik vind het wel leuk om, om even te vertellen waarom nou dit nummer. Ja, nummer 8. Uh, nou, dat is, echt, dat ja. is voor mij echt, echt jeugdsentiment en zeker van de zomer. Mijn vader was enorme fan van zowel de Dire Straits als de Beach Boys. En ik ben opgegroeid in de jaren 80, dus dan, uh, als we dan op vakantie gingen, hadden we altijd cassettebandjes met de Beach Boys oh. en, uh, en Amy oh. Dyer Straits... En dan de hele weg naar, uh, naar waar we dan ook naartoe gingen werden beurtelings die cassettebandjes uh, uh, gedraaid. Dus toen uh, mij werd gevraagd van, nou, wat zou je nou leuk vinden om te horen? Dacht ik, dan vind ik dit heel leuk om te horen, omdat dat mij echt eigenlijk terugvoert naar mijn jeugd en, ja. en dat we op vakantie gingen en, uh, en die cassettebandjes uh, luisterden in de auto. Heb en ik nog verrassing voor je dan? Ja. ja. Ik ben benieuwd. Even kijken. Hij heeft een moeilijke opstart dit nummer. Ja, ik hoor het al. Je hoort dit het al. Dit zijn de Dire Street. Goed zo. Geniet ervan. Ja, dank. I'm <laughs> Drunks. Look at that mama, she's it Sticking in the camera, man I look at have some He's up there, what's that? Hawaiian noises You're banging on the bongos like a should Oh, that ain't work That's, That's the way you do it that's the way you do it you play the guitar on MTV that ain't working, that's the way you do it money for nothing and your checks for free money for nothing checks for free money for nothing and your checks for free and money for nothing We hebben gezien de tijd dat we iets moeten halveren. Ook de tijd wat wel betreft die ze heeft genomen om bij ons te zijn. We gaan uh, door, maar het volgende onderwerp. Nou, nee, we hebben nog één we hebben nog vraagjes. Ik heb nog een uh, ingezonden vraag van uh, Paul. En die vraagt, hoe kan het zo zijn dat hotels en pensioens als Amsterdam Beach Hotel vergunning krijgen... om in een openbaar gebied te parkeren waar de parkeerdruk hoger ligt dan 80%. Hetgeen wat volgens de gemeentelijke parkeernota Normnota 2012 niet is toegestaan. Dan weet ik, dat is weer heel lang geleden, hè? 2012. Zeker, en dat is ook uh, dat iets oud. Is, wil niet per se zeggen dat het niet goed is. Uh, maar in dit geval zijn, merk je wel in, bij het huidige parkeerbeleid... dat er zoveel problemen zijn dat het echt uh, moeten gaan herzien. Dus daar zijn we ook mee bezig. En uh, wat je ook merkt inderdaad... is dat er uh, in het verleden zijn er heel veel hotelvergunningen ook uh, uitgegeven. Uh, waarbij eigenlijk nu uh, ook op basis van het rekenkamerrapport... het advies is van goh, laat mensen die hier lang verblijven die uh, vaak als ze in Zandvoort zijn... een week ook die auto helemaal niet meer zoveel gebruiken... laat die nou aan de randen uh, parkeren. En ik vind ook... Hè, en dat zie je in, uh, in andere steden... of aan andere landen ook heel veel... dat hotels ook vaak wel een service aanbieden. Uh, hè, qua een shuttlebusje of iets dergelijks... om, om hun gasten naar de goede plek um, uh, te wijzen. Dus dat is iets waarvan ik denk... nou ook voor Zandvoort zou dat echt een oplossing kunnen bieden. Omdat... Um, ja, zeker ook als je kijkt naar het centrum. Het is heel lastig om heel veel meer parkeerplek uh, ja. te maken. Maar het is wel, je kunt wel op die manier meer ruimte creëren in de woonwijken... voor de mensen ook die hier en wonen. Het, het zou inderdaad een oplossing zijn als zo'n hotel... zoals uh, Amsterdam Beats Hotel een shuttlebus zou inzetten... van nou, jullie kunnen daar de auto kwijt. Het dorp is groot, tenminste klein nou, genoeg. Jullie kunnen alles lopend af. Huur een fiets en je komt er ook ergens. Dus daar zou het ook opgelost zijn. Ja. ja. Nou, dan denk ik nog één vraag uh, over het parkeren. En dat zijn de tijden, Ellen. Er zijn verschillende tijden die worden gehanteerd voor, voor de vergunninghouders hier. En dat, dat geeft heel veel misverstanden. Sommigen tot acht uur, dan tot tien uur. Uh, dat, houdt, dat impliceert gewoon dat buiten, als dus die tijden over zijn, weer iedereen kan gaan staan. En nou heb je een vergunning en ik wonen, je, zat te, je zat te halen op straat wonen. En je komt om negen uur of tien uur thuis, dan mag iedereen er staan. Ja, dat ja. klopt. Nou, Ik denk dat dat ook heel veel onduidelijkheid en problemen gaat scheppen... voor, voor, voor de buurtbewoners. Is dat niet iets waar we ook iets aan moeten zou kunnen doen? Zeker. En daar moeten we zeker ook naar kijken. Kijk, het proces zoals we dat nu uh, voor ogen hebben... is uh, nou, eigenlijk, je gaat, ik, ik zeg wel eens van grof naar fijn... dus het wordt eerst wat meer hoog over. Wat, wat willen we nou precies? Dus bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net noemde... als we zeggen van nou, onze verblijfstoeristen blijven heel erg welkom maar we willen graag dat ze parkeren op parkeerterrein De Zuid. Dat is het idee. En vervolgens zul je nog verordeningen of andere vergunningen... Uh, en dergelijke moeten afgeven om dat ook te realiseren. En waar we nu uh, zitten is het proces, nou ja, we gaan de ideeën, de kaders willen we eerst uh, vastleggen... en daarna echt die uitvoering. En in die uitvoering en de verdere concretisering... vind ik ook dat we moeten kijken naar de tijden. Want uh, nou ja, bij, uh, bij ons in de buurt is inderdaad tussen 10 uur ochtends... en acht uur s avonds gereguleerd. Maar dan werk je wel dat we dat na acht uur s avonds... Uh, dat inderdaad uh, er overlast uh, kan op, ontstaan op sommige dagen... omdat het dan weer vrij is. Dus daar moeten we kritisch naar kijken. En wat ik ook wel uh, belangrijk vind... is, is uh, en dat klinkt misschien wat, wat vreemd dat ik dat zeg... maar uh, ik vind ook uh, in Zandvoort... En, en wij zijn een dorp en we moeten ook uh, goed, goede buren zijn van elkaar. Laat ik het zo maar zeggen. En dat betekent ook dat je denk ik ook wel moeten realiseren... Hey, als ik eh, een gast van mij eh, breng naar een plek waar het gratis parkeren is... dat er dan inwoners van ons dorp ook weer worden benadeeld. Eh, dus los van, van, van wet en regelgeving vind ik wel ook dat men zich dat moet beseffen. Dat, dat ja, je geeft je gast eh, wellicht een voordeel... maar die kan ook ergens anders parkeren en ja. de mensen... Ja, de meeste mensen die je kent, die willen toch dicht bij huis parkeren. Oh, je bedoelt dat mensen die gasten hebben... Hun, met hun gasten ergens naartoe rijden. Van hier kan je hem gratis zetten. Het kan bij mij voor de deur zijn. Het kan bij Jan voor de deur zijn. En dan, dat bedoel je. Ja, dat, dat daar krijg ik. Hè? Want we hadden het in het begin van het gesprek over... van god, ben je bekend met de signalen. En welke signalen krijg je nou heel veel? En ik krijg uit bepaalde wijken heel veel signalen. Er staan hier alleen maar witte kentekens. En ja. ik kan mijn auto niet kwijt. En dat is... Uh... Ja, en weet je wat ook heel erg meespeelt. En dat, dat, dat is ook een veelgehoorde klacht. Uh, er zijn uh, wijken die, uh, die, die mogen 24 uur... die hebben een constant vergunning. Alleen de handhaving, die is er s'nachts niet. Dus wijken waar je dus... Ja, als ik zelf woon ik in een wijk met een 24 uur uh, mm -hmm. systeem... s'nachts gaan de mensen met de, met de, met de caravan staan. Ja? En die staan er s'morgens en dan gaan ze s'morgens om u uur weg. Uh, mensen die dan laat thuiskomen, kunnen hun auto niet kwijt... maar ze hebben wel betaald voor die vergunning. Ja, maar er is geen handhaving. En ik begrijp best dat het een kostenplaatje kan zijn... maar ik vind dus wel, en dat vinden heel veel inwoners vinden dat... als je een 24-uur-beleid maakt qua betalen en vergunningen... moet je ook een soort 24-uur-handhaving hebben... want dat gebeurt namelijk in andere steden ook zo. Nou, ik vind überhaupt, met welk nieuw beleid je ook inricht... of dat nou toeristische verhuur is of, of parkeren... Uh, je kan niet een nieuw beleid doen zonder ook na te denken over die handhaving. En uh, nu hebben we inderdaad bijvoorbeeld in het centrum, nou ja, na acht uur is, is, is alles vrij. Uh, en dat betekent ook dat je ook niet hoeft te betalen. Uh, maar als dat anders wordt, dan moet je ook wel weer heel erg goed nadenken. Goh, hoe, uh, hoe gaan we dat handhaven? Wat je nu ook wel ziet in andere steden, en, er, en dat is ook iets waar eh, we vanuit Zandvoort naar willen kijken, is ook het digitaal handhaven. Dus je merkt wel dat, dat eh, oh, is. Nou, we hadden het net over 2012, maar sinds 2012 ook is er een enorme ontwikkeling gaande in het land. Over eh, ja, qua digitalisering, dus digitale vergunningen, maar ook digitale handhaving met scanauto's bijvoorbeeld. Hm. Nou, dat zijn wel allemaal zaken waar we ook naar kijken om eigenlijk. Um, gewoon ook slimmer te kunnen handhaven. Dat willen jullie ook meenemen ja. in eventueel uh, nieuw in te voeren parkeerbeleid. Ja, daar zijn we naar aan het kijken of dat kan. Want we hebben en natuurlijk een samenwerking de met Halem. En Halem ja. heeft al zijn scanauto's. Ja. Dus is het toch 1, 2, 3, een auto van Halem hier naar Zandvoort rijdt... en daar dezelfde taak gedoet als in Halem. We hebben een goede samenwerking. Zeker, maar de, ja, de, de, die auto die, die, die is er al wel. Maar wij hebben in Zandvoort die vergunningen nog niet. Okay. Dus die, die digitale... Ja. Uh, uh, Vergunningen. We hebben nu geen digitale bewonersvergunningen bijvoorbeeld. Dat zal een goede dus, oplossing zijn, uh, denk dus ik. Dus dat is wel iets waar we naar kijken van... Goh, hoe kunnen we dat gewoon slimmer doen? Nou oké, okay, duidelijk antwoord. Uh, voor het volgende onderwerp uh, wat vragen stellen... dat gaat over de toiletten, gaan we even uh, een klein rokketje doen. Wie? Ja. Kom maar. Oh, you good-looking thing you... ja yes. huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it, baby. Shantyllies, pretty face, pony tail, hanging down. Wiggle in a walk, giggle in a talk. It gon' make that world go round. Ain't nothing in the world like a big eyed girl that make me act so. And spend my dog on money I feel real loose Like a long naked goose Like a What wow, baby That's what I like Huh Well I what Do I what Well I what Can't never tell baby <laughs> I might But honey You know what I like Chantilly looks his face tail a hand down a big and the -a a giggle and a the talk they're gonna make the world go round ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny Spend my dog on money they'll be loose like a long big goose, like a well baby that's what I like huh <laughs> huh what's that pick you up at eight and don't be late You gotta be joking, woman I thought you might pick me up at eight Don't be late It don't make no difference, baby You know what Jerry Lee really likes Chantilly legs pretty face On a tape Hanging down Wiggles in a walk Giggles in a talk Oh, it makes the world And in the world like a big-eyed girl I, I act so funny, spend my doggone money I feel real loose like a long-day goose Like a, wow baby, that's what I like Woo! Honey, <laughs> I mean, you're tearing me up on this telephone I swear I don't know what in the world I'm gonna do with you, you You're yapping, yapping, yapping, yapping, yapping But when you break it all down, you know ja, ja, winkel Lee Lewis was dit... En we gaan weer verder met onze gast van vandaag, onze Ellen de wethouder. En we hadden, zoals toegezegd, wat andere vragen. En dat gaat over de toiletten. Uh, eigenlijk de toiletten die we niet hebben, Ellen. Want, uh, even kijken, Onlacht heb je in Zandvoorts Nieuwsblad een leuke rakende column gestaan... van onze Zandvoorts dorpsgenoot Nel Kerkman. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Dat was een heel leuk stukje trouwens. Ja. Maar wat vind jij dan van het feit dat er in een toeristische plaats als Zandvoort... maar een minimaal openbare toiletten beschikbaar is? Nou, uh, onlangs is door de coronakwestie weer gebleken hoe heikel dit gebrek in Zandvoort is. Zandvoort pretendeert een gemeente te zijn... die zowel in de zomer als in de winter aanwezigheid van toeristen prijs stelt. Echter in de maanden, buiten het seizoen... blijkt toch altijd maar weer dat de aanwezigheid van een openbaar toilet noodzakelijk is. Iedien geen standpaviljoen aanwezig of open... waar moet dan de persoon naar het toilet... Inwoners waren niet om te zien... dat er onlangs heel vaak werd gepast. Natuurlijk niet goed te praten, maar wel wel naartoe. Dat is een uh, lange vraag. Ja. <laughs> ik zal kijken of, of ja. ik, uh, of ik uh, uh, alle... Want je noemt een aantal uh, aspecten. Um, openbare toilet heeft daar mee te maken. Maar je noemt ook corona en gastvrijheid als badplaats. Dus eigenlijk zijn dat alle, allemaal punten waar ik wel even op in wil gaan... Uh, corona was, was natuurlijk echt een af, uh, uitzonderlijke tijd. Dat, dat, dat is iets wat we met elkaar nog niet hebben meegemaakt. Uh, en het is iets waarvan we uh, uh, ja, ook heel kritisch uh, moeten blijven... van goh, hoe houden we dit nu met elkaar onder controle. Daar zijn we uh, volop, uh, volop mee bezig. Wat er speelde echt in de fase uh, vanaf maart... was dat op last ook uh, uh, van de overheid en in de noodverordening stond dat alle toiletten dicht moesten. Um, met openbare toiletten um, bedoel ik... Um, die zijn niet per se van de gemeente, maar, maar alle, toegankelijk, iedereen toegankelijk. To, voor iedereen toegankelijk. Die moesten gewoon dicht. En dan merk je wel echt... en, en um, ja, ik vond dat heel vervelend ook... Uh, ik heb goed contact bijvoorbeeld met de strandpachtersvereniging. Uh, en Kiria, hun voorzitter, die zeiden ook... van en, en wat, wat we meemaken hier op het strand is echt... Ongekend. Mensen doen hun behoeften bij ons op, op, ik heb het uh, gelezen. op de terrassen. En uh, het is, het, ja, is echt, echt uh, ongehoord. En ik, ik had enorm eigenlijk met hen te doen. Omdat het al zo moeilijk was dat de overheid zegt hè, van het Rijk... ja, jullie moeten dicht. Um, en dan ben je dicht. En uh, nou, dan doen mensen hun behoeften op het terras. Uh, dan wordt er fikkie gestookt. Al dat soort zaken meer. Ik vond het... Nou, echt zo onfatsoenlijk asociaal gedrag. Uh, dus wij hebben ook wel heel snel al vanuit de gemeente voor gepleit... laten we die toiletten uh, weer open uh, doen. Um, omdat, uh, ja, dit was ook geen, uh, geen oplossing. En gelukkig kwam, hè, ging het ook op deze wijze dat, dat er versoepelingen kwamen. Uh, dus corona is wat dat betreft echt wel een hele uitzonderlijke situatie geweest... met ook uitzonderlijk gedrag en uitzonderlijke regels. Als je kijkt naar de openbare toiletten en uh, ook de gastvrijheid als badplaats... Uh, dan vind ik ook inderdaad dat, uh, dat we als badplaats heel gastvrij uh, moeten zijn. Vo toiletvoorzieningen horen daar zeker bij. Uh, maar die gastvrijheid, dat doen we wel met elkaar. En zo hebben we bijvoorbeeld ook met uh, de vaste strandpaviljoens afgesproken... dat zij hun toiletten ook in de wintermaanden ter beschikking houden. Dus dat is een afspraak uh, die we hebben We Dan praten we over drie, vier strandtenten maar. hè? Die tenten dus open blijven. Ja. Ja. Die open blijven. Ja, nou, en nu gaan we wandelen. En, waar we, en we gaan verder wandelen. We gaan verder richting Bloemendaal wandelen. Er is exact, niks open. Dat is en precies, wat gaan we dan doen? Dat is precies waar ik, uh, wil ik uh, naartoe wilde. Dus uh, wij, wij voelen elkaar wat dat betreft al helemaal, uh, al helemaal goed aan. En waar het echt een aandachtspunt uh, is... is in, uh, in, uh, in, in het noorden van Zandvoort, langs de boulevard. Dus daar zie je dat, dat he, waar de strandverenigingen... of de kampeerverenigingen ook staan en de strandhuisjes... daar is uh, op dit moment geen enkele voorziening. En we zijn nu wel aan het kijken van... hoe kunnen we daar niet uh, een, een openbaar toilet plaatsen? Uh, omdat je toch ziet dat ja, zeker in de wintermaanden... Dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan is daar geen voorziening. Mag ik daar even op reageren tussendoor? Uh, ik heb in het verleden al een suggestie gedaan richting gemeenten. En als je naar nou onder andere Franse badplaatsen gaat. Dan zie je onder zoveel honderd meter die uh, betaalbare units voor toiletten. Ja. 50 cent, sommige zijn gratis. Swinters, ja. zomers, altijd te gebruiken. Heel gasvriendelijk voor, voor een plaats is dat. Ja. Wat dacht je van de mensen uh, in een rolstoel die helemaal op... op zoveel dingen aangewezen zijn... die hebben helemaal geen mogelijkheid op een toilet. Die kunnen niet eens wild plassen. Ja? Het is toch noodzakelijk om, om te voorzien... in dat soort uh, faciliteiten voor de mensen. Ja? En mocht er financiën een probleem zijn... dan zet je een paar van de jules neer op de boulevard... En je hangt het reclamebord op. En de reclame mensen betalen. Dus ik bedoel, financiën kunnen nooit problemen zijn. Maar je komt wel tegemoet aan het wensen... Over de Maag Leven Darmstichting. Want die heeft ook een heel... Ik weet niet of je wel eens op de hoogte heb gesteld. Er zijn te weinig openbare toiletten in Nederland. Nou, laten we soms voor een mooi initiatief nemen. Zet het van die mooie joeders neer. Zeker. En en zeker heeft de gemeente daar een rol. En ook op de locatie waar ik net noemde. Maar wat ik ook echt wel wil zeggen... is dat gastvrijheid iets is wat we met elkaar moeten doen. En waar ook restaurants en dergelijke een rol in hebben. Want dan hebben we gewoon meer voorzieningen voor al onze bezoekers... als we het samen doen. Maar bedoel je dan dat we winkeliers ook hun deuren open moeten zetten... voor mensen die naar het toilet willen? Bij de HEMA bijvoorbeeld kan dat al. He, dus het is, uh, dus dat, dat gebeurt. En, en in horecazaken is altijd verplicht uh, toilet ook uh, aanwezig. En uh, het wil niet zeggen dat het altijd gratis is hoor. Dat, uh, nee, maar het is toch niet? Zeg maar je moet de mogelijkheid Maar er zijn wel uh, voorzieningen. Maar dat het een punt van aandacht is, dat uh, ben ik met jullie eens. En zeker daar waar er dus geen alternatieven zijn. Oké, okay, nou, ik hoop dat, uh, dat je met deze suggestie iets kan doen. Het is, uh, in Frankrijk voldoet het op een hele goede manier. De mensen zijn echt tevreden erover. Het zijn zelfreinigende toiletten. Ja, uh, de mensen die zijn er blij mee. Ik hoop dat we het in Zandvoer tegemoet mogen zien. Maar dat zijn ook betaalde toiletten. Dan, moet je dan aan... gooi je er twee kwartjes in. En ja. dan gaat hij open. En is het gebruikt, dan wordt hij van binnen helemaal gereinigd en dergelijke. En er hangen reclames, slogans op van bedrijven. Die betalen mee. Dus ik bedoel, het is nog een, een optie. Over ja, de het de is de... wel een... Uh... Het is op zich geen, geen slecht idee, denk nee. ik. Ja, dus, ik niet, uh, Ik zie elke bedenkelijk ja. kijken. Nou, het is uh, zeker, zeg maar... waar ik zelf uh, echt wel me in wil, uh, verder mee wil... Is, is op het noordelijk deel van Zandvoort, waar geen uh, voorzieningen zijn. Maar wat ik zei, hè, zeker als in de zomer... als we heel veel gasten hebben... Uh, we hebben veel voorzieningen... maar die moeten we ook uh, gastvrij uitdragen. Ja, maar z'n hebben de mensen ook behoefte... om te plassen en te poepen. Ja, dat, dat is jaar rond, inderdaad. Ja, daar zijn we het over eens, hè? Ja. Nou, oké, okay, ik denk dat we langer vraag was. want ja, jij had tot uh, kwart voor tijd, tijd van ons. Ja. Wij uh, willen je heel vriendelijk bedanken voor de tijd die je vrij hebt gemaakt om onze studio te bezoeken en antwoorden te geven. Wij hopen dat het uh, constructief geweest is en uh, dat we ver verbeteringen mogen verwachten. En ik denk dat je uh, niet alleen ons, maar de Stamvorst-inwoners heel groot plezier mee doet. Uh, nogmaals, bedankt voor je... Bezoeken ons. En we gaan me afsluiten met een liedje speciaal voor jou. Nou, heel graag gedaan. Ik kom graag nog een keer terug om over het parkeren of een ander onderwerp te praten. Ik kom altijd graag. We houden ons aanbevolen. Dank je wel. Oké. Dank je wel. Looking for man saw barber and so I thought I'd take a chance on my man got me rocking in a roll and rocking in a river papa papa papa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 Wethouwer. En dat vonden we toch wel heel even gezellig en uh, leerzaam. En we zijn nog, uh, we toch wat antwoord gehad op uh, vragen die wij stelden. En vooral vragen die leefden vanuit uh, ons eigen Zandvoort. Uh, het toiletten is een heikelpunt. Ik denk wel dat er wat mee gedaan gaat worden. Ook het parkeren heeft de aandacht. Dus uh, ik denk wel dat het constructief geweest is dit vandaag. Uh, uh, had jij nog wat andere dingen te vertellen? Dus? Nou, ik weet, en dat heb ik er dus niet kunnen ik weet dat ze dus heel erg druk bezig zijn met dat parkeren. En voor, de, voor wat ik nu heb... Ik heb wel iets wat... Uh, wat uh, kan dat voor de, de uren is afgelopen? Wat er gebeurde het afgelopen weekend in Zandvoort? Dan gaan we maar weer terug naar de orde van de dag. De reddingsbrigade had, uh, heeft extreem drukke dagen achter de rug... De combinatie van tropische temperaturen, hoog water in de middag, aflandig wind en zeer sterke stro stroming zorgde ervoor dat de vrijwillige uh, lifeguards naast het vele preventieve werk tot nu toe al ruim 100 keer in actie moesten komen. Dat kwam waarschijnlijk ook door die muien. Ja, en, uh, dus momenteel is het uh, schering en in inslag met alle ellende die er is. Ja, dus naast de veel kleine EHBO-gevallen en een aantal grotere EHBO-inzetten... werden 23 zoekgeraakte kinderen teruggevonden. Daarnaast was vooral veel inzet op het water nodig. Gedurende de dag zijn in totaal 17 personen uit het water gehaald... en naar de kant gebracht of begeleid. Een aantal van hen moest daarna door ambulancepersoneel... kort onderzocht worden op mogelijk binnenkrijgen van het water. Ook werd drie keer gezocht naar een mogelijk vermist persoon in het water. Gelukkig werden alle gevallen de persoon op de kant aangetroffen. Ook in de avond is het nog altijd druk op het strand... en wordt vanaf beide posten werd dus hard gewerkt. Ja, dat is alle respect voor die mensen die zich zo inzetten... voor onze toeristen. En uh, voor die mensen die soms ook wel uh, onnodig risico's nemen. Want het blijft allemaal gevaarlijk. En er worden toch waarschuwingen genoeg geplaatst... voor de muien en uh, het gevaar van de zee. Ja. We gaan het uh, lijflied van de demonstrerende boeren gaan we draaien. Dat is uh, op de trekker binnen Huus. Oh, nou Daar staat een leuk café Bij ons in de dorp, daar staat een leuk café Daar kun je heel gezellig drinken Kun je gezellig drinken, er is daar altijd feest, hollarie. Als wie dronken en voldaan ben, god wie weer Als wie dronken en voldaan ben, god wie weer Niet met de fiets of met de auto De fiets of met de auto Maar op de trekker gewoon nu elke keer en we gaan Trekken weer naar huis. En die gewoon op de trekker weer naar huis. En die gewoon op de trekker, wie gewoon op de trekker, die gewoon op de trekker we weer naar huis. Elk weekend gaan wie feesten in de kroeg. Elk weekend gaan wie feesten in de kroeg. Na een week van het harde werken. Een week van het harde werken. Krijgen we van het bier echt niet genoeg. En wie scheuren met z'n allen weer naar moe. En wie scheuren met z'n allen weer naar moe. Door het dorpen door de velden door dorpen door de velden ga we maar gewoon weer naar het vrouwtje toe. En we gaan op de trekker weer naar huis. En we gaan op de trekker weer naar huis. En gaan op de trekker op de trekker we gaan, gaan op de trekker weer naar huis. Op zondag met z'n allen door de kerk. En op zondag met z'n allen door de kerk. En dan daarna weer naar ons groegie, daarna dan naar ons groegie. Want maandagmorgen moeten we aan het werk. Wie de boer scheuren, wie dan over het land. Wie de boer scheuren, wie dan over het land. En als de werkdag dan weer door is, de werkdag dan weer door is. Ga wie weer snel naar huis door klei en zand. En we gaan op de trekker weer naar huis. En we gaan op de trekker weer naar huis. En we gaan op de trekker, weer gaan de trekker, op de trekker weer naar huis. En wie gaan op de trekker weer naar huis. En we gaan op de trekker weer naar huis. En wie gaan op de trekker, de trekker, we gaan op de trekker weer naar huis. We op de trekker weer naar huis. En wie op de trekker weer naar huis. En wie op de trekker, wie gaan op de trekker, wie gaan op de trekker weer naar huis. En wie op de trekker weer naar huis. En Ja, dat waren Salini's en uh, we hebben het gehoord, ze komen duidelijk niet uit Amsterdam, dacht ik. Dacht jij ook, Lus? Wat dacht jij? Nee, nee, nee, die kan. Nee, we nee. gaan uh, naar het eind van het eerste uur alweer en dat uh, doen we met een uh, instrumentaaltje tussendoor. En uh, we zien u terug aan de andere kant van de klok.